Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft bijna alle grote steden van Oekraïne aangevallen met drones en raketten. In hoofdstad Kiev waren ook explosies te horen. In sommige delen van de stad is de stroom uitgevallen en komt er geen water meer uit de kraan, vertelt journalist Michiel Driebergen. De energie lijkt opnieuw het doelwit, maar inderdaad, water, elektriciteit is uitgevallen in, in delen van Kiev, maar ook de watervoorziening. De hele stad Zitomir, niet zo ver van Kiev, zit ook zonder water. En ook de gasinfrastructuur in het westen, uiterste westen van Oekraïne kun je nagaan, meer dan 1500 kilometer van Rusland is getroffen. Bij de aanvallen zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Uber krijgt een megaboete. Het bedrijf moet 290 miljoen euro aftikken... omdat ze gegevens van Europese taxichauffeurs hebben doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Amerika. Daar waren ze niet goed afgeschermd en dat mag niet, zegt de toezichthouder. Mijn economiecollega Ruben Eg weet waarom de boete zo hoog is. Nou, die boete is opgebouwd uh, op vier, maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Nou, in 2013 had Uber een wereldwijde omzet van 34,5 miljard euro. En zo kom je dan terecht op die boete van 290 miljoen. Uber verzamelde onder meer foto's betaalgegevens en identiteitsbewijzen en soms zelfs medische gegevens of het strafblad van de chauffeurs. Uber zegt dat ze tegen de boete in beroep zullen gaan. Op een veiling in Amerika is een enorm bedrag neergeteld voor een oud sportshirt. Dat werd meer dan 90 jaar geleden gedragen door honkballlegende Babe Ruth. Hij sloeg tijdens zijn carrière meerdere records aan Diggelen. En daar komt er nu weer een bij. Nog nooit werd er op een veiling zoveel geld betaald voor een sportitem. Deze Amerikaanse presentatrice kan haar verbazing moeilijk verbergen. Wat? Yes. 24 miljoen dollar. Dat is an auction record for the most expensive sports collectible ever. Baseball historians say it was the most dramatic moment in the World Series ever when the Great Bambino pointed to the outfield during game 3 then hit a home run to center field. Dik 24,1 miljoen dollar werd er afgetikt. Dat is bijna twee keer meer dan het oude record voor sport items. Wie het shirt van Babe Ruth heeft gekocht, dat weten we niet. Het weer nog. Vanmorgen in het Binnenland nog opklaringen met zon. Aan de kust is het grijs en is er kans op regen. Later trekt het overal dicht en zijn er af en toe buien bij max 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A8 zaan staat Amsterdam, tussen Zaanstad Kogen en Knoop het Koenplein 3 kilometer file. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen maar Tussen aangesloten knoop het Velsen 7 kilometer langzaam rijden. Bijna 10 minuten vertraging. En op de A10 Watergaasmeer knopert Amstel tussen Landsbeer en Amsterdam Oud-Zuid. 13 kilometer file. Kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 We're Daar zien we je Michel ja, de, met het officiële Vindel. Formule 1 lied. Ja, prachtig hè? Ja, mooi. Erg mooi. Ja, zeker weet het. En nu uh, krijgen we dus uh, die, uh, Duncan Lawrence, die Duncan Lawrence. Duncan Lawrence, ja. Ja, mij zegt ja, niet zo heel veel. Ik hoop maar. dat hij de tekst kan onthouden. Ja, hoezo? Uh, nou ja, je weet het niet. Drinkt hij ook? Is het, <lacht> oh, ik hoop het wel. 0.0, denk ik. Ja, je moet goed drinken, zei de dokter. <lacht> ja. hey, de Formule 1 is natuurlijk al afgelopen jaren enorm uh, uh, populair geworden... Zeker. Dat heeft dat Liberty toch goed voor elkaar gekregen. Vind ja. je niet? Ja, en dat heeft, het, het, het, het, het, het, een heel groot deel van de populariteit komt door de Netflix-serie. Uh, Drive to Survive. Drive to survive. Ja, daar ja. hebben ze heel veel jongeren mee kunnen ja. bereiken. Dat is wel mooi, ja. natuurlijk. Want in 2018 waren er uh, volgens de jaarverslagen van Liberty 18,5 miljoen mensen die vanmiddag uh, uh, één account hadden, zeg maar, op social media. Mm -hmm. en dat zijn er nu 70,5 miljoen. Zo. Dus wat dat betreft, ze hebben natuurlijk ook dat internet er enorm bij betrokken. Ja. Nou, uh... ja, Eckelstone gelooft daar ah. niet in, hè? Nee, nee, maar ja, goed. Ik denk, als je het hem nu vraagt, dan uh, kan hij niet anders zeggen dan... Uh, nee, nee, zeker. Jongen, het komt er niet meer aan. Ja, lijkt het mij komt er niet meer aan. aan. En uh, wat dat betreft is het... Nou uh... ja, dat zullen we Ecclestone wel niet meer vragen. Want die is nu, geloof ik, 95 of zo. Dus, uh... Ja, maar die man is gewoon... Die, die is zo loaded. Ja, tuurlijk. Maar weet maar. je wel? Oh? Dus uh, die, ja, die, uh, die kan van het geld niet meer poepen. Nee, maar je moet hem ook... Wat dat alle... betreft...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 125 camera's ja, worden ho gebruikt. Hoe voel je gisteren die camera die op de McLaren zat? Geweldig. Die, die meebewoogt. Ja, daar zit een gimbal in. Ja. Waanzinnig, hè? In die combochter. Ja, hè? dat ja. leek wel of je zelf. Uh, of je meegaat. Ik, ik ben zo ook een beetje misselijk, zelfs. Ja, maar jij, jij kan die? heel niet veel hebben. Nee, nou, dan ik wel hoor. Maar, uh. je, je, bent ook, je bent ook zo mager. <laughs> Dank je,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 En dat is wel een leuk, uh, leuk stukje. Maar dat ja, jij wel bent wel natuurlijk zo. de golf... Uh... Ja, ik ben een fan, maar uh, ja, ik noemde jou de, de naam Joost Luijten. Ja, ik heb hem wel eens geïnterviewd. Geïnterviewd toch? Ja, ja, ja, ja. Dat ja, is een grootheid in de sport. Ja, toch, ik nee. weet het. Ik heb, ik, ik heb uh, zelfs drie... Uh, nee. Vijf uh, afleveringen gemaakt voor RTL 5. De uh, World uh, of Golf. World of Golf. En uh, daar zijn we... Knap als je zelf niet golf. Golf.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 Klein Ja, jawel. Ja, ja, ja. Maar met al die, met al die, die, die uh, toenmalige helden. Ja. En uh, ja, die kwamen in privé... Het, uh, kwamen daar, tiger. Nee, niet Tiger. Oh, niet Tiger. Ta dat was nog voor, voor de pre-Tiger De pre-Tiger pre tijd. <laughs> uh, hoe heette die man Arno Palmer. Nee. Uh, ja, volgens ook mij... geen onbekende hoor, in nee, de volle nee, wereld. Dat... Maar het was wel heel erg bijzonder om, te, om, om mee te maken en te ja. zien. En dan zie je ook het verschil tussen... Uh, uh, het golf in, in, in Schotland ja, ja. en het golf in Nederland. Ja, het en een golf. golf in Schotland is gewoon een, een, een volkssport. Er dus staat een familiesport. Ja, daar staan ze met pullen, Guinness-bier ja. aan ja. de zijkant en, helemaal, en ja. iedereen stil, stil moet ja. zijn. Maar en, elk, elk uh, zichzelf in het dorp heeft daar ook gewoon een eigen golf ja. aan. Ze ja, ja. zijn enorm trots op, die onderhouden ze ook heel goed. Weet je wel. Ja, dus komt, zeker. Ik ben een keer met een groep uit Zandvoort ook in Schotland geweest, om een paar van die baantjes gespeeld. Ja, geweldig. Ja.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 En dan kom je hier en dan uh, is het ja. opeens een, een soort van... Elite-sport. Uh, elite, sport. Uh, elite nou, nou, het, is, het Wordt wel beter. Het maar, wordt wel uh, beter. Uh, het maar het toch is nog steeds een beetje de naam, daar ben ja. ik niet een je eens. Nou ja, niet alleen... Nou, ja, zelfs tennis natuurlijk ook begonnen. Ja, klopt. Uh, ja, we, er is geen KLM open dit weekend in stand. Want er is nummer 1 natuurlijk. Ja, het is niet handig om dat samen te doen. Nee. nee. <laughs> nou, we gaan dan maar even muziek draaien. En dan gaan we straks uh, weer even naar... Uh, Carina, want die is op die golfbaan geweest... en dat zullen we zo even introduceren. Helemaal goed. Zijn jullie benieuwd naar Duncan Lawrence? Zal ik dat nou... Naar zijn nummer nou, ja... Die gaat ja? een volkslied zingen. Ja, hij toch? Was, ja. Die Duncan Lawrence. Ja. Nou, laat me eens die stem horen dan. Arcade, ja? Ja, ja. Arcade... Ja.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 Silence ringing inside my head Please carry Hoge noten halen, ja, hij is, uh, hij is kampioen hooggenoten geworden. Ja, zeker. Ja. Maar ja, hij heeft ook twee hoge noten. <laughs> maar, <Uw> genoten? <laughs> ja, hij zit erop. Hij <laughs> zit erop. Ja, dus, uh, hij gaat dus uh, het wil helemaal zingen. Hij gaat het wil helemaal zingen, dames en heren. Maar hou je vast. <laughs> hou je, <voor. laughs> <Houd> je vast. <laughs> Dat uh, zal gebeuren zondagmiddag, morgenmiddag dus rond 5 uh, voor 3, 10 voor drie, denk ik. Ja, zoiets. Dus, en... Uh, uh, maar we hebben nu uh, Carina, die, ja, Carina, die heeft, die is, heeft gegolfd. Ja, nou, Althans, niet zelf heeft, gegolfd. Ze zelf. Zelf is op ja, de baan ja. geweest vanuit de Lancaster, de Junes. De Junes? Nou ja, goed. Uh, het is bekend dat uh, Joost Luijzer, de beste golfer uh, die we op dit moment hebben. Uh, die heeft zelfs een toernooi in Tsjechië laten schieten om zijn schoonvader te helpen. Is, is Nigel zijn schoonvader? Ja, dat is zijn schoonvader. Nee joh. Ja, uh, oh, dat heb ik nooit geweten. Nee hoor, Joost is, uh, gaat met Melanie, zij zijn dochter.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 Ah, super, alleen op een gegeven moment moesten we in verband met de waarschuwing vanuit de gemeente oh. en de veiligheid... dingen naar beneden gaan zetten. Oh, ja. Maar vanmiddag wordt top. Ja. Vanmiddag? Ja, natuurlijk. Zon oh, breekt door. Oh, echt één ja. groot feestje. Hé, hey, we hebben hier een nieuw weerman. man. Ja, tuurlijk! We gaan niet een paar druppels in dus een plezier laten, laten wegnemen, toch? Uh, nooit. Kijk. Dat sowieso niet. Dat zit niet in ons. Kijk, ik zie de zon bijna doorkomen. Kijk? Oh ja. Je ja, nee. Ik zie oh, ja, ik zie het. Het? Ja, Ik Je ja, ja, hebt ja, een hele maar... roze bril op. Uh, ja. Ja. roze bril. Nou, het is gewoon in emoties aanschakeld, uh, uh, toch? Ja, hey, maar wat verwachten jullie van dit weekend? Uh, ja. Want vorig jaar hebben jullie, neem ik aan, ook hier gestaan. Ja, precies hetzelfde. Dus, het uh... is het vierde jaar. Na één groot Zandvoortsfeest. Ja. Ja, iedereen is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 wil wij gewoon bij zijn? Ja, natuurlijk, daar wil je bij zijn. Maar, um, jij hebt net gegolfd, toch? Maar, nou, vorige, vorige week? week? Ja, vorige week, ik kom uit, uh, uit Tsjechië. Tsjechië? Ja. Dus deze week ben ik in Nederland. Ja, dan ja. is het superleuk om erbij te zijn ja. en, uh, en het mee te maken. En, uh, Dit wil nou, volgende je gewoon... week gaan we weer gewoon golven, maar deze week ben ik barman. <laughs> Hoe leuk, van golfman naar barman. En dat aan... lukt je ook nog hartstikke goed. Nou ja, ik moet zeggen dat barman zijn is misschien iets makkelijker dan... Uh... <laughs> Dan professional golfer. Maar je je mets moet je ook niet onderschatten. Nee. <laughs> Allemaal hetzelfde. Het ja. maken is lastiger dan ja. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja. en uh, waar kijken jullie het meest naar uit de komende dagen? Gewoon het hele feest? Ja, ja, uh, ja, Ga je veel bekenden ontmoeten. Ja, natuurlijk, heel veel mensen komen elk jaar weer terug. Ja. Natuurlijk altijd dezelfde gezichten. En ja, het is gewoon een eindelijk die ervaring om, om te zien dat mensen zoveel plezier ja. hebben. Ja. Dan gaat het er eigenlijk. Er is om. altijd bij Formule 1 een hele goede sfeer. Ja, maar echt, dat is, zo is zo toch thuis. heel anders. Maar want... Want iedereen komt voor dezelfde passie, iedereen heeft zin in een feestje.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 <laughs> <laughs> dus nou, het wordt leuk en uh, kijk, wij hebben liever zon hier voor de bar, maar voor de race is dit wel leuk Ja, natuurlijk. geweldig. Ja. Gaan jullie zelf ook nog even kijken of hebben jullie geen tijd? Nou, Een Be beetje tussendoor natuurlijk. Beetje, ja, beetje ja tussendoor. Tussendoor, tussendoor. een beetje kijken. Ja. <laughs> ja. Nou, heel leuk jullie Super. te spreken. Super, Julio bedankt en uh, een fantastische je, ja, weekend. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Geniet ja, van, geniet ervan. Okay. Geniet ervan. traffic. Goede gitarist, absoluut. Nou. Ja, ja, en, en uh, lid van de club van 27. Hè? Ja, klopt ja met ja. Uh, Kurt Cobain. Ja, en uh, Amy nou, Winehouse. We zitten Brian, Brian Jones. Ja, Brian Jones. En, ja. Er zit er nog wat in. Dus Absoluut. Die, al die mensen zijn op 27 jaar leeftijd. 27-jarige, ja. Ik dacht, je 47 27. Ja. Nee, 27. 27 dat dus nee, hebben een... wij in ieder geval overleefd, Hans. Ja, we zijn niet te ouder geworden. Dus dat klopt, ja, detail. Ja. <laughs> Heeft 6 minuten 40 en dan begint uh, de, de vrije training nummer 3. Nou, ik zie hier, uh, 1 minuut 56. Nee, over 6 minuten en 34 seconden. Want ik heb hier, uh, dat kun je ook zien als nou. je naar uh, de klok, 7 minuten. Hier. Ja, maar dan begint de uitzending van ViAplay. Nee, Formule 1, vrije training 3. Nou ja, uh, 6 minuten 21 volgens even in app. <lacht> Niet zal wel goed zijn, denk ik. Ja. Maar uh, ja, ze gaan er toch waarschijnlijk een, een natte uh, baan tegemoetreden. Ja. Want ik was net heel even buiten en ik, het regen nog steeds. Niet hard hoor, moet ik eerlijk bekennen. Maar... Nou maar ja, dat is net genoeg om het uh, <lacht> om het uh, nat te maken. Om inderdaad. het nat te maken. ja.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 Absoluut, nou hij gaat nu naar de... Uh, nou dat weet je wel hè. Welke. Naar Williams. Naar Williams inderdaad. Maar hij heeft al een clausule uh, dat ja, hij uh, over mag. Dan, ja, wanneer er een aanbieding komt van of Mercedes of uh, Red Bull. Dan uh, kan hij onder dat contract uit. Dat was ja. een bus. Dus nou, we gaan het zien. Ik denk niet dat uh, dat, dat zal gebeuren. Maar nou, je kijkt hier uh, ja. nog naar Viaplay en je ziet mensen hebben het zo naar hun zin, ze zijn ja, dat. Ja. Maar iedereen staat te dansen en te swingen. Ja, ja, het is absoluut. ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Hey, er, er was ook nog een bericht dat uh, uh, onze vriend van Mercedes, Toto Wolf, ja? die heeft inderdaad een gesprek gehad met Max over mm -hmm. de mogelijkheden om uh, daarheen te gaan. Hij zou hem heel graag willen, maar het gaat niet gebeuren. Het is allemaal opgeblazen, een... hè? Misschien 2026. Ja. Want uh, ik denk dat hij uh, volgend jaar pas een beslissing neemt, Max. Vandaar dat ze er nu een, een uh, tijdelijke coureur in zetten, zeg maar. Uh, ja. Wie is het ook weer? Maar uh, nou, goed, in ieder geval. Lossen? Hier... Nee, nee, het is mijn ander team, dacht ik. Maar, uh, het is een uh, jonge jongen die er nu in gaat en uh, die ze ook weer makkelijk uh, kunnen.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 Ja, de, dit is interessant voor Klopt, ja, ja. En hij heeft al gezegd dat hij ver over de helft is. Ja, ja, ja. Dus ja, hij, doet een, hij doet er misschien nog 100 en dan houdt hij er ook mee op. Ja, weet je, ik bedoel, het zou me niet verbazen als hij na, na 2028 loopt het contract, hè, nu ja. bij, uh, bij Red Bull. Dat hij misschien nog één of twee jaar er uh, aan, aan vastbindt, of hij stopt gewoon helemaal. Ja, hij vindt, hij vindt het ook leuk om uh, bijvoorbeeld een 24 uur volle man te rijden? Of, uh... Ja, maar dat doe je ook niet elke week. Nee, die is maar één keer niet. Ja, maar ja, er zijn precies. andere 24 uur ja, eh, toch eh, bij Tona. En... Ja, maar er zijn Formule 1 coureurs die, die, die doen in een seizoen gewoon nog even Le Mans. Ja, dat klopt. ja, Maar je al? er zijn natuurlijk meer 24 uur races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 Senna. Um, Schumacher. Schumacher inderdaad. Uh, Vettel. Kun je er ook nog toe rekenen? Mm. Nou, die heeft natuurlijk, uh, hij is ook viervaartig wereldkampioen natuurlijk. He, ja, dat is zo. Maar hij had een enorme mazzel dat uh, Red Bull toen ook uh, enorm sterk was. Je kon bijna niet vliezen. Nee. In die wagen. Nee. En, uh, en, en, en uh, Hamilton natuurlijk. En Hemelten uiteraard, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En dat is hij nog steeds hoor. En ik vind het wel. Ja, zeker, zeker. Bijzondere coureur. Volgens jou zijn ze dus al begonnen met die. Uh, ja, volgens mij. Uh, het regent 17 ik, graden. Ik zie ze nog het niet effecten, rijden. De temperatuur is 19 graden en het is 96 procent uh, Ik uh, zie ze nog niet rijden, De Vochtigheid. Maar het is wel begonnen. Nou, over twee minuten gaat pas de. <laughs> De lamp op groen, volgens mij. Ja, maar ik Je ziet ze er nog niet rijden, heel wel? Ik zie ze niet rijden, maar er staat hier dat het, dat het begonnen is. Ik ja, het... sta maar met mijn petjes te zwaaien. Kijk, dat Viaplay is altijd een beetje raar. De ja. zender vind ik, maar... het is een beetje Wat mij gebeurt bij via Play, ik, nou. heb, ik betaal via Siggo. Uh, <laughs> via Ziggo, Maar ook via de Nent Groep.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 uh, aan, aan, aan een ding hangend. Uh, hij zit er in ieder gewoon nog niet in de auto. ze wel, die zit wel in de auto. Ja, die, die heeft is... natuurlijk nog helemaal ja. niet gegeven, nee. en er Dus sta... die wil ook wel eens ja. even kijken wat het wordt. Er staan er een paar in de rij om uh, de baan op te gaan. En uh, ja, dat zal binnen uh, denk, uh, 35 seconden gaan gebeuren. Let maar op, nog gaan de lichten groen. <lacht> ja, ik zie ze nog niet rijen, hè. Sorry hoor. <lacht> nee, maar ja, dat komt door het weer. Nee, dat komt door uh, Viaplay die het slecht aangeeft. Oh, dat... <lacht> 20 seconden, dan gaat het gebeuren. Dan gaan we eens zien...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 Cars are cars all over the world. Similarly made, similarly sold. In a motorcade, abandoned when enrolled. Cars are cars all over the world. Cars are cars.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 Leuke plaat, hè? Ja, absoluut, ja. Paul, uh, Paul Simon, Zijmer, ja, alles wat hij gedaan heeft, is natuurlijk heel mooi. Ja, geen uh, Art Kalfonkeli bij. Nee, geen Art... Ar art was even, denk ik. Ar -art is even weg, denk Misschien ik. In de vakantie of zo. Ja, ja je weet de... het niet, je weet het niet. <laughs> Oké, okay, nou, nou de... het is uh, drie, vier minuten over 12 twaalf. En uh, wat denk je, vier minuten geleden, als het goed is, uh, is er een... Uh... Maar er is nog niemand gaan rijden, hoor. Ja, een haast nou, je... haas staat klaar. Weet je wie er wel zijn gaan rijden? De no. uh, fietsers van Extension Rebellion in Haarlem vanaf het station, die komen ri richting Zandvoort. Het oh was, was bekend, dat doen ze al een paar jaar. Kunnen ze die fietsen niet vastplakken? <laughs> Sorry? Nee, <laughs> ze fietsen vastplakken. Ja, ja, inderdaad. Maar uh, samen met uh, uh, Milieudefensie, Stichting Duinbouw, rust bij de kust... en uh, Grootouders voor het Klimaat, ja. waarbij ook kunnen zijn natuurlijk... Ah. Uh, uh, hebben ze een fietstocht en die gaat door de duinen... en dan komen ze, om, uh, als dat goed is, uh, rond uh, één uur aan in Zandvoort...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 Ja, hi. Ja, hi, je, hi. Ben, je bent er hi. weer, hè? die hi. hi, -di, hi. Wordt het al een beetje uh, droog, Carina? Ja, ik kan wel weer vrouw worden ook. Ja, wel, hè? Ja, ja. ja om het half uur geef ik het weer gewoon door. Ja, maar ik zie, nou, ik uh, zie wat lichtere lucht aankomen, klopt dat? Uh, uh, dat is het. Dat zei ja, ik net ja, toevallig ook. En het is uh, nog wat grijzig, maar het is gewoon droog. Nou, helemaal ja, is dus, uh, perfect. Uit die poncho. Maar dan sta je wel uh, bij een heel slim, uh, slimme meid...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 Welke kleur wordt het meest gekozen? Want je hebt een beetje oranje, rood en blauw. Uh, blauw wordt het meest verkocht. Echt waar? Ja. Weet je oh. hoeveel ze heeft omgezet? Hoeveel, ja, ze heeft er al ongeveer 70 verkocht. Uh, ja, dat is 175. Aan de, het ligt een beetje aan de inkoop wat je ervoor betaalt ja. natuurlijk. Ja, uh, want ja, dan, dan kun je pas de winst... Uh, dan daarom. Krijg je winst, maar... maar dat gaat ze straks denk ik allemaal berekenen. Ja, maar... begrijp ik. Het is de die uh, is... belast, belast, belastingdienst niet mee. <laughs> <laughs> het is een, uh, een eenmanszaak. En uh, ze heeft prachtig uitzicht hier. Nou, Open ja, luchtwinkeltje. Klopt. En de een na de ander komt zodra de druppels komen. Dan heb je het heel druk. Af en toe hoor ik je roepen. Pontjes te koop. Want het gaat nog wel even regenen ja, straks. Heb je dat ja. nog wel gezien? Ja. ja, vanmiddag. Maar uh, een heleboel mensen hebben ook al een pontje als ze voorbij komen. Maar uh, je hebt ook al heel, heel veel kinderen iets verkocht, hè? Ja. Dat is wel leuk. Ik denk dat ze denken, oeh, dat is slim van een peisje. <laughs> Toch? Ja. Nou, ik ga weer verder. Ik wens jou een hele goede dag. Tot hoe laat blijf je staan. Blijf je staan totdat het helemaal verkocht is. En morgen dan weer verder. Ik heb nog een tip voor je, eh, Karina. Nee, nog niet, maar ik denk nog wel een uurtje. Een uurtje. Weet je... Zo, ik hoor, de radio heeft nog een tip voor je. Ja, dus de volgend jaar moesten je ook gaan staan met oordopjes. Die, die willen oh. mensen ook heel graag hebben. Voor, juist voor kinderen, weet je wel. Ja. Uh, die zijn oh. ze nog vergeten. Of uh, gewoon van die kleine oordopjes kopen bij de Vluitvat. of uh, Hoor je dat? Zo. Oordopjes. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat vergeten zijn. Ja. En het is echt heel hard voor je het circuit. En zeker voor kinderen. Ja. Dus je kan je winkel gaan uitbreiden volgend jaar. Ja? ja? Zie je dat ook? Kijk, er verschijnt hele lach. Op de gezicht. Nou, top. Ik stuur, uh, stuur, wel een stuur. stuur wel een factuurtje. Ja, dat... <laughs> ja, ja. ja. Nou, ik ga weer verder. Ja, ja, ja. Ga jullie, jullie me straks nog bellen? Ja, of, ik denk, ja zeker. Uh, want, uh, waar ga je nu heen dan? Nou, ik denk dat ik wel weer een beetje richting uh, ja. station terug ga lopen. Want ik ben er tot 12. Nou, misschien, okay. misschien dat uh, je nog. Dan tot, ik uh, ja, als de, de, over 10 minuten of zo dat je nog even bellen? Ja, is goed hoor. Nou, helemaal okay. top. Karine, okay. Tot zo dan, hè? Oké. Okay. Bye bye. Wij gaan maar even verder met muziek. Ja. There's talk on the street, it sounds so familiar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 geweldig nummer, ja. En uh, dat stond op de, op de LP van Hotel California. Ja, klopt. Ik heb de Eagles op in het uh, Ahoy gezien. Oh, uh, ja? In het jaar dat ze dit uh, album uitbrachten. ja? Oh, yeah? En uh, ik kan me nog goed herinneren, dat, uh, dat zal ik nooit vergeten. Het was helemaal donker in Ahoy. En uh, voordat ze opkwamen, en uh, dat liep ze wel uh, twee, drie minuten. En uh, toen kwamen de eerste tonen van Hotel California. Nou, dan, uh, Bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder. Ja, dat, ja, dat, was, was, het geweldig. Bijzonder. Ja, dat was echt ja. geweldig. Dat zou ik ja. nooit vergeten. Maar goed, we, we, we, er wordt gereest op het uh, circuit. Jij houdt het een beetje in de gaten. Wat ik houd het een al beetje in de gaten. Nou, nu zien we uh, uh, Norris. En Norris heeft een uh, nieuwe camera op zijn auto. Dat is echt bizar. Ja, kun je dat mee bizar om te zien. Meedijnen, uh, mee En, uh, en uh, we, we zagen net dat... Uh, dat uh, een haas. Een haas. Uh, Hulkenberg he, was dat? Hulkenberg, die, die reed tegen een, tegen een dingetje aan en toen was ze voor... Zo zeg! Zo! Kijk eens even. Oh, zeker. er is nou een grote crash uh, in de terug ja. geweest. Dus, dus, we weten nog niet... Dus, uh, Logan Sargent. Sergeant, Sergeant. Oké. Okay, ja, rode vlag, die is, die is dames en heren. Uh, die, ja, die, he? die is aardig geraakt. die is aardig geraakt. Die heeft een aardige klap gemaakt. Ja. En we... Uh, nou, we kunnen, en we hadden het net even over, wat zou het nou kosten, zo'n voorvleugeltje? Ja. Ik, nou, ik zei, zei 15.000, jij zei 8.000. Ik zei 8.000, ik denk nou, dat kan niet zo. Maar <laughs> inclusief neus, dus een heel ding wat erop gaat, kost 200.000 euro. <laughs> en de monokok waar ze in zitten, hè? Dat weet je wat het is hè? Ja, ja, de de, dat is maar, zit, hun omhulsel zeg maar. omhulstel. omhulsel ja, ja het, dat, die, die is 620.000 euro. 620.000 ja, En de halo, waar ze zeg maar, ja. kijk, oh, er staat ook nog een beetje in brand. Oh, dat oh ja, is een aardige wolken zeg Gelukkig is die wel uitgestapt hoor. Volgens uh, mij vindt die auto dat niet leuk. Nee, maar uh, ja. En uh, volgens mij bij Williams vinden ze het ook niet leuk. Hij heeft een hele harde klappen gemaakt zeg. Ik weet ik, niet waar dat gebeurd is. Ik maar... begrijp niet dat ze niet even met een uh, brandbussertje komen. Ja, daar komen ze aan nu. Oh, daar komen ze aan. Ja, anders lijkt het ja. op uh, wat er gebeurde met Rossi Williams toen. En uh, James Vols. Is uh, principal bij dat team. En die kijkt niet ah, heel idee. Nee, dat is uh, natuurlijk schade voor 100.000 euro's dit. Ze ja, uh, moeten is, hem die wagen maar weer kunnen opbouwen. Hè? Ja, dat is het probleem. Hè? En dit is nog maar de vrije training. Dus Daar wordt niemand gelukkig van. Nou, het is in ieder geval een rode vlag. Uh, de snelste ronde werd tot nu toe gemaakt door. Uh, wie was het ook weer? Alonso heeft dat gedaan. Alonso 1,24, 23, ja, 1, 21, 21. 21, oké. Okay. Nou, dat, dat zijn natuurlijk geen uh, uh, hele goede tijden. Ja, die uh, uh, stappen hebben nog niet gereden. Hamilton. Nee, de rol. Maar gisteren reden ze ongeveer 1,10. Ja, 1,10. Uh, ja. De snelste ronde die ooit gereden is, is in 2021 geweest. Of verstappen. Ja. Wie kent hem niet? 1,888. Nee, je dat? Ja. <laughs> Dus uh, daar zijn ze voorlopig nog niet aan toe. Misschien in de met droog uh, kwalificatie, dat zou kunnen. Ja. Maar oh, er hoeft maar iets aan regen uh, ja, daar kom je vallen niet. dan. Uh, weet uh, jij trouwens wat een stuurtje kost van een Formule 1? Ik schat uh, iets van uh, 80.000 euro. 50.000 euro. Oh. En weet je wat de software kost? de aanbieding dan? Ja, zo'n aanbieding. <laughs> bij de Action. <laughs> weet je wat de software kost? Nee, dat weet ik niet. De nee. software die, die, die, die, ja, die moet natuurlijk ontwikkeld worden. Oh, uh -huh. hier. Uh, ja, ze gaan er achter elkaar af nu uh, de race nee, dit even, is, hoor. Nee, dit is Logan. Oh, dit is... Uh, ja, dit is maar waar klok. is hij tegenaan geknald, dan? Tegen de... Tegen de vangrail. Godtalf. Yes. Oh, oh, wat een oh. klap, zeg hij. Hey. Zo. Ja, het is een uh, heftig, uh, heftig gedoe. Ja. Nou ja, goed, uh, hij is er in ieder geval uh, goed vanaf gekomen, dus... Uh, hij is er goed vanaf gekomen. Auto niet? Nee, auto niet, nee. Auto is een beetje plat. Dat dan we niet. Ja. Maar waar, waar, waar gebeurde dat nou bij... Uh, dit is uh, de Hunsger, naar beneden. Oh ja, schijnvlak. Ja. ja. Oké. Hallo, het weer? Ja, we gaan uh, okay. nog even een muziekje draaien. Het is nu uh, 13 minuten voor, uh, voor 12. Um, de training is stilgelegd. Um, dus dat kan wel even duren voordat we weer doorgaan. Ja, Volgens mij loopt de tijd door, hè? Weet je wat een uh, motor kost? Een motor? Ja, uh, een, als, een auto. Als ik mijn eigen motor neem, uh, BMW? Weet ik wat die kost, maar. Jij bedoelt een motor voor de Formule 1-auto, De dus nou ja. motor voor de Ik heb hier alles uh, wat kost. Ja, we gaan het niet allemaal. De motor uh... kost 400.000 euro. Oh, dat is het uh, goedkoopste ja. de deel van de, van de En de, de uitlaat de... kost 190.000 euro. Oké. Okay. En weet je wat een bandje kost? Uh, 12, Eén band? 12.000 euro. 1500 euro. 1500? Ja, één band. Van Pirelli? Dat, dat neem ja. ik aan, ja. Karina. <laughs> Oh, we hebben Carina oh, aan de lijn. Carina, Carina. Hi, ben je er weer? Ja, ja, ik ben we er. we ik ben er weer, en nog steeds. Ja, we zaten uh. net te kijken naar een, een enorme klapper op het circuit. Er is een so, auto. Ja, er is een auto uh, enorm hard de uh, vangrail uh, binnengeschoten. Okay. Kwam er op de baan terecht. Gelukkig is de coureur uh, okay. kon eruit. Maar veel schade? Voor, ja, ja, heel veel schade. Er dus later, nu moeten ze weer uh, de hele maand schoonmaken. Nou ja, ik weet niet of kunnen opbouwen. Ik denk of, dat of, ze zelf geld mee moeten nemen. Want dat ja, is, dat ja. Ik. ja, want er staat er net even wat onderdelen, zeg maar. Hoeveel het kost. Nou, dat, dat, is, dat is duurder ja. dan uh, jou, uh, jouw auto, hoor, denk ik. Ja. Uh, mijn auto zeker, ja. <laughs> weet je hoeveel benzine erin gaat? Nou. Nee. In een hele Grand Prix? Nou, 120.000 euro.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 Nee, ik ben, uh, het is mijn eerste keer, zeg maar. Ik ben alleen maar voor die drie dagen gekomen en ook even kijken hoe het gaat met de werk. Misschien ga ik uh, volgend jaar de securityopleiding volgen. Het is dus ook mijn droom om politieopleiding te volgen. Dus uh, even gewoon kijken. Maar ik vind het gewoon wel leuk. Ze dus, uh, helpen mensen. Dus, uh, ja. En je vindt de sfeer gezellig? Ja, het is echt hartstikke gezellig. Het ja, gebeurt er eigenlijk weinig vervelend, hè? Iedereen is gewoon gezellig gewoon echt gezellig. Je ziet gewoon verschillende mensen. Het ja. is gewoon echt leuk, zeg maar. Heb je ook al uh, vragen gekregen die, uh, uh, van mensen, of mensen die een beetje geïrriteerd zijn van ah, ik wil er doorheen, zoals dus nu? Nu zien we dus een meneer die probeert met de buggy erin te komen. Ja, oh ja. Die heb, wel, uh, die heb ik wel gisteren gekregen, want kijk hier mensen wonen zeg maar in de flaten. Ja? Dus uh, waar we hebben zeg maar taak dat deze mensen mag wel met de fiets naar binnen omdat we, ja oh, ja. Maar dan ze moeten lopen. Dus ik laat deze mensen wel, maar dan die andere mensen, zeggen, oh, ja. waarom laat je hun wel en wij niet? Oh, maar ja. dan discussie dus maar ja. wij proberen het op een goede manier op te lossen. Maar ja. dan als het erger wordt, dan hebben we het zeg ik maar, potercon dan doorgeven, dan komen ze. Ja. Dan komen ze op... extra helpen. Ja. Oh, Oké, okay. dus uh, het blijft bij hele kleine discussies. Ja, dat ja. is gebeuren, moet een raar gebeuren. En uh, heb jij zelf nog de zee gezien? Uh, ja. Heb je geen tijd voor? Nee, ik heb er geen tijd voor, maar ik kan wel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 Dus ja. uh, respect voor iedereen die uh, daaraan meewerkt, Respect hoor. voor jullie. Ja, dat krijg ik niet te horen door absoluut, mijn oortjes. Absoluut. Respect voor alle vrijwilligers, ja. Ja. dat jullie je allemaal zo inzetten. Ja, ja. ja. helemaal goed. Nee, nou, ja. uh, maar, uh, ik weet niet, uh, jij komt niet meer terug, denk, Want het is uh, nee. uh, zeven minuten voor... Die nee, meen, ik ga... Ja, uh, dat is gewoon iets leuks. Uh, meneer, waarom doet u dat? <laughs> Want ik, uh, ik hang nu bijna in het plafond die jullie zitten, maar... Ja, alle verantwoord uh, die denkt van, wat gebeurt er nu? Ja. Oh, mensen activeren. Oh. oh, echt? Maar hoezo? Ze lopen toch allemaal goed? Moeten ze sneller lopen? Nee, dat niet, maar uh, wel gewoon lekker doorgaan en uh, van alles nog wat. Uh, een beetje meer om zich heen kijken, genieten van alles. Dus, uh. Oh, maar en dan doe je af en toe dit alarm? Dat iedereen zich helemaal uh, rot schrikt. Even weer wakker worden. Even wakker worden. Nou, dat, nou, het, dat lukte het wel. Het is toch al hoor. bij de 12 uur? <laughs> maar ja, tenzij ze natuurlijk tot diep in de nacht doorgaan zijn, dan is dit heel erg handig. Oké, ah, okay, Ik dat ik een koptelefoon op heb. Hé, oh. <laughs> hey, mag, mag ik jou hartstikke bedanken? Ja, namens Gerard leuk. Prima ook. Dat je uh, in de uitzending ja. was met leuke, leuke dat dingen was ontzettend allemaal. ontzettend leuk weer. En, en een, een leuke dag verder. Ja, leuke ja, dag verder. Dank en, je en, tot, en jullie ook. Tot jaar, hè? Nee, tot volgende week. Hey, hartstikke <laughs> ja. bedankt, Carina. En een heel, heel fijn weekend nog, hè? Ja, hetzelfde. Oké, okay, goed okay, bye, bye. Bye, bye. bye bye. Nou ja, wij zitten nog even te kijken naar uh, dat, uh, de gevolgen van het ongeluk. En uh, Jaap Koper die, uh, meldde ook al dat.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 nou ja, we gaan het uh, straks bekijken. We gaan nog even wat muziek draaien en dan uh, is het bijna al uh, tijd, denk ik. Hè? Dan gaan we nog ja, wat afsluiten. Ja, gaan we afsluiten? Ja. We dus eerst maar muziek en dan uh, sluit... ja, sluiten Dan ja. oh, we kunnen nu wel afsluiten. Ja. Nou, dan wil ik uh, zeggen hartstikke bedankt. Hartstikke Bedankt ja, Pim, Pim. En uh, luister straks uh, vanaf 1 uur naar uh, Benno Veuge en uh, Rob Arms. Die ja, hebben uh, een uh, uitzending met allerlei leuke dingen, ook over de Grand Prix. Die nemen natuurlijk ook de kwalificatie mee. Ja. We hebben om twaalf uur hebben we nog een uh, oud-Zandvoort uh, reportage. En dat gaat over een, een, een over het circuit. Ja, over het circuit. Een technicus die daar mm -hmm. jarenlang heeft gewerkt. Ja. Uh, dat is een reportage, dacht ik uit 2014. Maar in ieder geval heel interessant voor of de core, mensen. Uh, de draaier. draaier heeft ja. georganiseerd. Bedankt hoor. Uh, ja, wij gaan eruit met uh, muziek. Welke muziek? Uh, allemaal naar Zandvoort. Allemaal naar Zandvoort. Nou, we zijn er allemaal al, hoor. Nee, oké, okay, we gaan eruit met muziek. En met heel, veel, het... heel veel plezier morgen allemaal. Ja, uh, heel fijn uh, weekend nog. Vanavond in de Halterstraat. Op het Rijsdagsplein, Gasthuisplein. En uh, ja, we, we, we komen elkaar tegen. Je weet het niet, hè? We spreken elkaar. We spreken elkaar. Tot volgende week. Bye-bye. Bye-bye.